Raadsheer Schalke van het Amsterdamse gerechtshof stapt op vanwege het proces Wilders. Dat zegt hij in een NRC Handelsblad. Schalke zegt dat hij door de strafzaak tegen de PVV-leider zoveel haat en hoon over zich heen kreeg dat hij geen rechter meer wil zijn. De 67-jarige Schalke maakte deel uit van het hof dat het OM opdroeg Wilders alsnog te vervolgen. Later werd door Wilders van beschuldigd dat hij tijdens een etentje probeerde een deskundige te beïnvloeden.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 Zandvoort. zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zee, Zon. zee, zandvoort, een zomerhit. C ampl. Dit is de zomer van ZFM, met nu Toebak leeft. Goedemorgen. Toebak leeft op de radio, we zijn er weer. Buenos dias, Ja. señoritas en señoritas. Wat, wat, wat, wat Nou, het is gewoon zomer, hè. Het hoogzomer hebben we vorige week ook een prachtige dag gehad. Weet je nog? Zo'n dag waarbij je echt dacht van, ik moet aan het zuurstof. het is wel heel warm. Weet je, oh, dat, kijk, weet, we dat weet je dat dan niet meer? Nee, joh, dat is al lang geleden. Weet je. Een week vol gebeurtenissen. Oh man, wat was het allemaal weer spannend. Dat over die overvallen. Ja, is op de, op de Ja, de, yes. Amerikaans was het. Showman. Er werd geschoten en, werd, en er, met re, met Westen, met uh, praktijken met een, eh, een noem dat, met een auto achter elkaar aangereden. Nou, het is echt. <laughs> zo'n Oneten In no time. Inderdaad, net zoveel wagens wagens achteraan als je altijd in Amerika ziet. Dat vind ik altijd zo ongelooflijk. Dan gaat er eentje door het rood. Ja. En dan krijg je gelijk zo'n hele vloedgolf van politiewagens die erachteraan gaan. Dat, uh, die slaan er altijd helemaal door. En ja. Verder, uh, ja, er is weer nieuws over de man. Tada! Hij is vrij. Het is ongelooflijk, hij is gewoon vrij. Hij is uh, niet schuldig gevonden. Uh, en dan staat die vrouw naast hem, hè, die van Strauss-Kaan... En die zat erbij zo te lachen. Ik denk, ja, je kan er wel bij lachen, maar hij heeft wel seks gehad met een andere vrouw. En die heeft wel gewoon zijn simon tegen de muur aangespuugd. En uh, ze, ze hebben wel, zeg maar, een beetje, een, toch een wild moment gehad. En zij zat ernaast van, ah, hij is onschuldig. Ja. Nou, leuk. Ja, ik weet niet. Ik heb dat toch te raar gevoeld. Ja, maar weet je wat ik zo ongelooflijk vind? Ja. Want het schijnt dus dat, dat zij dus een telefoongesprek zou hebben gehad met een man in een gevangenis in Arizona. Ja. En dat staat hier dus. Dat vind, dat vind ik ongelooflijk. De inhoud van dat gesprek, vertaald uit het Afrikaanse dialect, wekte de bij de politie en justitie. Hoezo worden nou gewoon alle inkomende gesprekken in een gevangenis gewoon opgenomen? Ja. Vind je dat niet waanzinnig? Ja, natuurlijk. Ik vind het, niet het wel is. heel erg privacy schendend hoor, dit. ja. Nee. Ja, er, zit, er zit gewoon zo'n hele vieze, dikke bewaker, die hangt daar achter zo'n oh, bureau met zijn poten zo op de tafel. Yeah? En je ziet op de lijst dat iemand van, hé hey, schatje, lekker hoor. En die hebben dan gewoon uh, even <laughs> een klein moment voor zichzelf. Ja. En dan zit hij er gewoon lekker mee te luisteren weet je En dan denk ik denk van ja ik ja, vind, ik vind, ik vind veel... het wel goed ja, ja, ja het is voor ze komt het uh, erg goed uit Ja maar die baan krijgt hij niet meer terug hè Dat kan niet meer Nee er is nu een dame hè Ja Ze denkt van nou dan hebben we in ieder geval geen midden met de kamermeisjes En die is ze nou ook alweer getrouwd gisteren Ja voor de wet hè Vandaag gaat het echt Vandaag gaat het echt En er waren wel wat momenten dat ze twijfelden geloof ik hè? Ja Wat ja, het... wil je met zo'n hork Nou hij ziet er toch wel schattig uit ik vind haar ook niet helemaal de, een dik dik van waarover te ster. Nee, Bleek nee, het ook nee, allemaal nee. bij de, de, de echte ster. Hoe heet ze ook weer die ooit uh, al? Prinses Grazia. Ja, Grazia. Dat ja, maar was, het was echte wel... de een grote ster. En daarna moest waarschijnlijk uh, die dochter zo huilen. Hè? Tijdens uh, de verkleine plechtigheid. Ja, het is ook wel een familie vol, vol met drama. Ook gewoon ja, verkeersongelukken. Ja. En, uh, maar die Carol Maar die vier en... keer uh, getrouwd en gescheiden of zo. En oh. uh, die, die tweede ook. Het, is, ja, de, de, <laughs> het zit er nou allemaal niet mee. Dus laten we hopen dat dit huwelijk het begint een beetje twijfelachtig. Maar dan gaat het toch ook als een tierenlied. Dan wordt het straks uh, oh. één grote uh, oh. film. Hoe, la hoe laat is het allemaal? Oh. Uh, vanmiddag om vier uur wordt het uitgezonden, had of ik vier uur Om vier uur, man. De hele dag nog even leuke dingen doen. De hele dag kan ze nog twijfelen. Ja, hou ze op, zeg. <laughs> Breng je <laughs> nou niet op een idee. Ja. Misschien... Uh... Oh. Oh. Oh. Knock-out eerst. Just Precies. eerst from my love of music Come that dorm and there's a pop blue Smart shoes only, I ain't got none He says shoes are in your downcom We zijn er wel, sorry. We zijn even met andere dingen bezig. Ja, ja. maar even. Uh, de draaiboek gaat doornemen, uh, Maar aan multitasken, dat lukt niet helemaal dat multitasken. Oké, okay, 12 over 8 in het programma Toebak leeft oh. op de radio. Fijn dat je toestel op aanstaan Dat was natuurlijk ja, de nieuwe zin van de Hardfire, Good for Nothing. Ja. En het is zomer nu en ik zit nu zelf even te kijken. Ik staat er onderin 28? Ik denk, oh, we hebben boodschapjes en zo. Ja. Yeah. Nee, weet je, er staat het een hele enge bericht. De hard disk temperatuur is 28 graden. De harddistemperatuur? Ja, maar de gezondheid ervan is 100%. Dat is okay. uh, wel, ja, wel 29. Oh. Ik weet niet of we technisch lui luisteren. Oké, okay, maar, maar 29 niet. graden de harde is, temperatuur. Hij is het graad gestegen terwijl ik kijk. Of, of, of de computer maakt zich een beetje ongerust dat ik hier naar kijk. Dat ze gelijk... Ik krijg gelijk een loopvliegertje. Nou, ik het vind het echt heel belangrijke informatie. Ja. Ja, nee. Hij nou, ik houd wel in de Ja, Je houdt even vindt de smuzie. Je weet het niet. <laughs> ja, nou ja. Dit Nog meer het. beter Ja, gisteren natuurlijk goed nieuws. Voor sommige mensen is het echt een beetje vervelend gewoon. Dat uh, banken, ja, het, uh, die gaan toch ook een beetje opdraaien voor, uh, noem je dat weer, de overdrachtsbelasting. Ja, de overdrachtsbelasting gaat omlaag. Ja, geweldig hè? Ja, dat is echt uh, in, een impuls voor het, de huizenverkoop. En Peter Driffen uit Breda, die vindt het een zwarte dag. Namelijk, hij had net een huis gekocht en uh, loopt daardoor 11.000 euro mis, ja. of hij gaat daar het schip mee in, ja, ja, het, ja, ja, ja, ja en iemand anders die dit in huis uh, iets laat hebt gekocht, die bespaart 6.000 euro. Ja, nou ik heb ook inderdaad een collega die zou gisteren zou, uh, zou zijn huis kopen, ja en die uh, notaris die zegt, nou volgens mij uh, moeten we eigenlijk de overdracht maar maandag doen dus uh, ja, die is heel erg blij ja, dat is... Het leven uh, lacht hard toe het, het, het een geluk bij een, een toeval met geluk nee nou ja goed het is geluk bij een ongeluk, geluk dan, ja. bij een ongeluk ja. het is al een toestand hoor zo'n huis kopen en uh, volgens mij dat vergt ook jaren van je leven dus dat kan je tenminste even kuren nu ja. maar ja weet je over een week is iedereen al automatisch van ja nou ja het is 2%. procent ja en dan weet je al niet beter weer. Maar het is inderdaad wel gunstig. Het is zeker gunstig. Over een, maar, een ton sorry. scheelt het je gewoon in later uh, 4000 euro, zeg ik dat goed. Maar goed, je kan ook nog misschien nog een beetje onderhandelen over de prijs. Ja, maar misschien ja, dat je dan dus zegt van nou, dan ga ik nu uh, deze prijs betalen, ga ik niet te veel afdingen. Maar je moet altijd proberen, vind ik. Altijd proberen af te dingen. Ja, vind ik ook. Ik had toch een apart bericht. Uh, ja? Er was een, uh, een zo'n dronken rus weer. Ja, die, die, die, die gasten die zuipen echt als mijn leiders. Ja. En die is om het leven gekomen. Wat was het nou? Hij was echt helemaal, helemaal en dronken. Ik dacht, nou, hé, hier is wel even rustig. Ik ga even liggen. En toen bleek hij dus op de landingsbaan van het vliegveld te liggen. En toen was er een landend vliegtuig. Het type wordt erbij vermeld. Heel ja. erg interessant. Antonov An-2. Maar die reed dus over de dronkelap heen. En uh, ja, de autoriteiten hadden echt zelfs over, van, ja, ja, die piloot kan er gewoon niks aan doen. Want die gaat er namelijk nou zo'n stomme kop <laughs> op de landingwaan liggen. Maar ja, er de, de, de, de staat niet dat hij overleden is. Alleen overreden. Ja, het scheelt één letter. Voor hetzelfde geld is hij wel dood. Nou, als, maar, als het vliegtuig mij... over je heen rijdt, volgens mij, dan moet je toch, dan is het klaar mee. Dan gaat het licht uit, volgens mij. Ja, ja, nou, ik, ik denk als hij dan zo hard gaat, ik denk dat het dan niet eens zo heel erg ingedeukt wordt. Maar ja, je weet het niet. Je weet het niet. Nee, dat. Is waar, ja. ja. goed. Uh, verder nog, uh, uh, ik heb hier nog een bericht over. Uh, per 17 november worden in alle lidstaten van de EU alleen nog veilige zelfdovende sigaretten verkocht. Dat heeft de Europese Commissie besloten. Deze rib-sigaretten. Uh, Reduced in Turkije. Nou, ik kan niet uitspreken. Is dat wat een moeilijke type? dan goed. We gaan we zelf uit als er niet wordt aan getrokken? Oh, als er niet aan uh, ja, precies, uh, gezogen de, wordt. De als je zich geeft. Er een ribbel in het vloeipapier, waardoor. Hey, als je hem neerlegt uitdooft Maar dan moet je wel uh, zorgen dat je wel Heel regelmatig een trekje neemt Want anders is hij iedere keer uit Moet je iedere keer weer aansteken Daar word je ook niet vrolijk van Ja en in, waar, in welke landen waren ze ook weer bezig Dat zelfs de, de, het logo van het padje, pa, pa, pakketje af uh, ja, moest Ja nou, overal begint te te komen van als, je, als je maar zorgt dat het een zwart pakje is Ja een git, git, waar git, zwart pakje Waar helemaal niks meer op staat ja. dat, dat de mensen dan vanzelf uh, minder gaan roken Misschien kunnen ze ook gewoon verbieden Dat er sigaretten worden uh, gemaakt Is ja. dat wat? Maar ja, dat ze wel belasting blijven betalen. Ja, dat is, wel een dat idee. is juist het probleem. Ja. Want uh, je wil niet weten hoeveel inkomsten een in land heeft van, uh, vanuit de sigaretten. Dan zit zo gigaveel zo Hoe Kunnen we, we daar nog iets aan bedenken dat we evengoed een geld daarvoor krijgen? Want daar gaat het natuurlijk om. Dat geld moet wel binnenkomen. Maar iedereen moet wel stoppen met roken. Misschien kunnen ze dus wel die pakjes kopen maar dat ze ze gewoon alleen neerzetten of zo? Ik weet niet. Gewoon ja, <lacht> neerzetten. Ja, het gewoon overal dilemma? staan, uh, staan uh, gewoon uh, pakjes sigaretten ja die vanzelf doven van wil je trek nou oh, weer uit weet je? dat is ook wel ik ik ontmoediging ik vond het ook wel een non-discussie dat het uit het pakket gaat mensen die wel afkicken die uh, dat, dat die worden niet meer geholpen dan denk ik, jezus, ja, smak met het geld over. Als je niet meer rookt. En dan moet dat nog bekostigd worden door de staat. Door, door, door ons belastingbetaler. Uh, ja, ja. Omdat om, om jij zo nodig van de, van de verslaving Ja, ongeveer. maar de staat die wil een goede beurt maken voor de gezondheidszorg. Ja, maar die wil juist ermee stoppen. En ik vind het wel goed. Laten ze het zelf bekostigen. Ja. ja. Maar het is een verslaving. Hè? Ik bedoel, wat vind je dan van de jullie, Nick? Ik bedoel. Het is ook een verslaving. Ja? Maar jij vindt dat de maatschappij er meer last van heeft dan van roken. Nee, maar oh. ik vind dat hij het ook voor het grootste gedeelte zelf moet gaan betalen. Oh, ja, het zijn oké. namelijk mensen met een heel veel geld die ook vaak heel erg verslaafd zijn. En die kunnen echt... Dan maken ze bijvoorbeeld op in de avond aan seks en... Uh, Drugs en uh, rock'n'roll. Ja, verslavingen we maken ze echt zeg maar 5000 euro op. En soms alleen maar aan het bel ook. Hè. Dan kopen ze goed voor 500, 600 euro. Echt waar? En daarna gebruiken ze ook nog wat koken naast. Ja, nou, het was een leuk gezellig avond, bent wel een beetje brak, zeggen ze dan de volgende dag Klein En dan minuut. gaan ze een om op te vragen om af te kicken. Ja, en dat ja, wordt ja. allemaal bekostigd door ons Nou, ja, volgens mij kan het op een andere manier Die mensen gaan daar niet tussen het pleb zitten, echt niet Die gaan echt naar zo'n dure kliniek, wat je toen had, dus met die man Die dan nu al die dametjes uh, nou, toch dat, heeft uh, Dat zou me wel, maar mijn toast. vrouw krijgt ze wel op, uh, op ja? bezoek hoor dan gaan ze niet naar een privé kliniek uh, via Janik. Nou, nee, ze dan. proberen het eerst gewoon via Jelinek. En uiteindelijk ah, dan, dan gaan ze misschien nog eens een keer naar uh, Curaçao of zo. In zo ja. woord, maar anders niet hoor. Ah, Straks ja. onder andere nog de caravan van Rescue uh, Husky Rescue. Maar eerst even de nieuwe singel van The Talking Back Sundays. <tosses> Dan, dan ben je aan het, leuk, leuk aan het skiën geweest. Dan wel ja met die stokken ja, dat, dat zie je wel meer, maar ook met van die latten aan je voeten. Ja, meestal met skiën. Nou ja, je ziet vaak van die mensen lopen met van die sokken. En nog steeds ziet dat er ontwennig uit en wil je moet je jezelf gewoon inhouden om toch dat afgezaagde grapje te maken. Hé, hey, wil je niet vergeten? <laughs> Nee, dat loopt echt heel anders. Ja, dat zou wel, het ziet er niet uit. Dat je toch wel in de gaten. Nou, op die opmerking niet maakt. Ja, het geeft wat meer stevigheid. Misschien ze zo lopen, per man door de straat heen. Ja, die ja, roldingetjes. Nee, ik bedoel uh, Northern Walking. Oh, Nordic Walking. Oh. Die, uh, ja, Ja, ja, ja, nou ja, zit dus, wat in. Dat zit er in. Maar goed, de Husky Rescue, dat is dus een beetje, die had ooit de plaats met Caravan of Love. Ja, het is misschien wel. Die is heel is leuk. lang geleden. Ja, het is echt een heel oud plaatje. Everybody join the key. Nee, die Ice Oh. Dat is een heel ander plaatje. Het is Dat, echt 20 jaar geleden. Dat is uh, echt heel lang geleden, ja. Dat is waar. Nou, we zaten nog oh, helemaal okay. even in het, uh, in, in, ja. het geldverhaal. Uh, ja, ik was aan het kijken. Ja, ik was, ik, even was aan het kijken, kijken van hoeveel zit er nou echt. Aan accijns op zo'n pakje sigaretten ja. Nou schrik niet, ga even zitten ja. Dus als je een pakje hebt, kost 6 euro En dan zitten er zitten dan zeg uh, 25 uh, Sigaretten in mm. 7,2 cent per sigaret Dus 25, maar 7,2 cent Dat is al 1,75 Zeg ik het goed? Ja. Plus 20% van de verkoopprijs Dus de prijs van een pakje sigaretten bestaat Van meer dan 55% uit accijns En niet te vergeten ook nog De BTW, die zit er ook nog op dus het is gewoon echt verschrikkelijk. Maar uh, ik weet wel van de overheid. Hè, die, die, die zit er ook wel van ja ze moeten stoppen met roken. Maar hè, en dan zeg je van ja dan gaan, dan gaan die uh, anti-rookcursussen. Die worden niet meer gedaan. nee. Dan denk ik van nou weet je dan doe je het gewoon één cent hoger. Nou, dan heb je zat om al die roken er vanaf te halen. Maar de, hè, het wordt een... Uh, Anti-rooksbeleid met de mond beleden. Maar de rokers leven dus tien jaar korter zo'n beetje. Ze genieten nauwelijks van hun pensioen. Dus dat hoeft ook niet te betalen. En ze zullen geen problemen opleveren wat betreft de vergrijzing. Dus ja... Dat uh, is de oplossing. Dat is gewoon de oplossing van... Je moet gewoon het roken stimuleren. Hè? Mooie plaatjes op die pakjes... Gewoon er is gewoon niks aan de hand. Het zijn alleen wel mensen die zeg maar uiteindelijk uh, long krijgen, uh, keel, keelkanker. Ja. Dat is wel even een kostenpost. Ja, je ze zeggen ook hier, uh, de, de beste manier om het tabaksaccijns te ontwijken, de beste manier is stoppen met roken en er nooit weer aan beginnen. Duh. Maar ze zeggen ook van ja, uh, de manier waarop roken aan het eind komen, ja dat is wel afgrijzelijk. Je hebt vaak longkanker, long, long en dat soort dingen. Dat is gewoon afschuwelijk. En je, je hebt natuurlijk de, de hart- en vaatziekten die je natuurlijk ook Is het kreeg. niet wat hem gewoon onderin het pakje... <coughs> toch een soort pilletje dat je denkt van nou ik hoest nu toch wel vitaminepil om nee ik dacht gewoon zo'n uh, sinoncalium pilletje dat je denkt nou nu ben ik nee ik hoes nou zo erg Jongens, ik neem hem. Ja, maar dan is wel gelijk. Uh, uh, al dat geld wat in die schatkist komt, is weg, hè? Ja, maar ja, goed. Uh, als je echt op een punt komt. dat denk je denkt van. voor mij ga ik nu geld kosten, want nu moet ik naar de huisarts. Dan, uh, dan neem je dat pilletje. Ja, maar het is echt ongelooflijk. wat er per jaar ook uh, aan geld binnenkomt voor die schatkist, hoor. Dat is echt zo ontzettend veel. Ik zag het net en dan kan ik het nu niet. 2,5 miljard euro levert dat op. 2,5 miljard. Dat is heel veel geld. Tja, echt dus is, is dat 2500 miljoen? Zeg ik dat goed? 25.000 25. miljoen. 25.000 ben... miljoen zelfs. Het oh. duizelt. Het duizelt voor mijn ja, hoofd. Ja, dat, dat kan de huh. schatkist niet missen. Dat kan, nee. Dat, blijf uh, roken, dames en heren. Ja, en rook iets meer. Want dan, dan, dan komt er wat meer binnen. En dan kunnen gewoon de culturele dingen kunnen gewoon door blijven gaan. Want daar wordt nu zo hard gesnoeid. Ja. Dan denk ik van ja... Dat vind, ik, dat vind ik echt erg, dat daarin gesnoerd wordt. Ik moest, wel, ik moest wel zeggen dat ik afgelopen week wel een beetje schrok, namelijk. Ik ben een, toch wel een fanatieke luisteraar van Kink FM. Ja. Een beetje al een stond. Dat gaat op de fles, dat gaat stoppen. Ja. Al eerder was natuurlijk de, de oprichter van Kink FM, of althans eigenlijk de grote man erachter, Ar Ariel Gronneman, is van de trap afgevallen. En die, die had zijn nek gebroken. En die was dood. Toen hadden we gezegd, jezus, gaat het nu wel door? Nou, nog geen jaar later en het, het stopt. Dat zie je. Dus een voorteken. Dus, uh, maar ja, het kostte veel geld allemaal. En ik moet zeggen, ja, als we helemaal terug gaan naar de basis, ja, muziek is dan zo heel erg belangrijk. Nee, nee, het, het kan ook allemaal gewoon wel aan de kant geschoven worden. K uh, kunst is natuurlijk leuk, maar het is ja. niet echt heel belangrijk. Het is de verzorging van de mensen, dat komt als eerst. En uh, nou ja, de banken moeten toch ook een beetje geld voor ja, ons gaan maken. maar al die orkesten die het niet meer redden. Ja? Ik denk, ja, al die mensen die komen dan uh, in eerste instantie dan, uh, in uh, wat vroeger de WW heette. Ik weet niet helemaal thuis hoe het nu heet, ja? UWV of zo. Maar ja, al die mensen komen daarin en denk ik van, nou, dat kost de staat dan nu weer ook weer heel veel geld. Nou, dan kan je beter ermee doorgaan. Ja, misschien kunnen we gewoon een ander bandje gaan zoeken en dat gewoon als hobby houden. Dat is toch ook helemaal geen punt? Ja, ik weet het niet. Ik vind het niet. toch ook wel weer jammer. Ja, maar ik ben zelf niet zo'n fan van uh, klassieke muziek. Dus misschien moeten ze uh, om worden. omscholen. Omscholen van het snoeiharde rockmuziek maken met zo'n orkest. Dat lijkt me ook wel heel gaaf. Nou, volgens mij is er ook geen markt voor. Want als je elke radiostation zorgens beluistert, draaien ze allemaal dezelfde meuk. Ja, dat is waar. Maar ja, als je met een concert is, live, is dat wel erg mooi. Ja dan, ja, dan is het wel weer grappig. Ja, als je er speciaal voor heen gaat, als je er fan van bent en zo. We bakken even bereid die deze plaats wat nieuws uit de regio. En wie is deze man dan wel? Is Miles Kane. Rearrange my mind. Okay, En rearrange my mind. Die is de zaterdagmorgen. zonig is antwoord. Tijd ook voor een bericht uit, uh, hier, uit de omgeving even op de radio te slingeren. Het is uh, het evenement uh, van het jaar 2010. Was ja, uh, culinair Zandvoort 2011? Nee, is dat staat 2010, dus culinair Zandvoort En afgelopen weekend was dat uh, uh, culinair weekend was er weer En ze hadden het een beetje verkeerd ingeschat Ze dachten, nou, het wordt wel druk Maar dat het zo druk zou worden Dat ja, was alleen, niet ja, verwacht Alleen uh, zondag, hè? Ja, zondag, ja, uh, vrijdag en zaterdag was het eigenlijk een beetje de Zandvoorters onder elkaar en, uh, ja, het was gezellig. Het was een zaterdagavond. Oké, okay. en, en zondag uh, kwamen de, de dagjes mensen er een beetje bij. En uh, heel veel uh, uh, restaurants werken met gamba's. En oh. vooral ook de beroemde uh, onovertroffen chocolade-slagroom truffels werden gretig afgenomen, zie ik hier. Het was een hit. Het was een hit. Een regelrechte hit. Gamba's werden er in verwerkt en allerlei hapjes mensen stonden in de rij voor een. Favoriete maaltijd Dus ja. het, was, uh, het was, ja, het was mooi Het, het was, was gewoon heel gezellig Het was heel gezellig ja, uh, precies. Zaterdag wel wat regen natuurlijk, maar zondag, ja. man Zaterdag genieten. had je al die regen En toen was er een straatvoetbaltoernooi aan de Vondelaan Ik reed er nog langs en ik zag het inderdaad yeah. Maar uh, de opbrengst voor het goede doel Heeft uh, zeker ook een support van ouders en familie uh, en het, het had wat meer kunnen zijn Maar het was wel aandoenlijk om de jonge voetballertjes weer bezig te zien Met schijnlijk een de grote bal het uh, toernooi, ter ere van Marcel Schorrel, van de Snackparty die daar als een soort buurtvader optreedt, ja. is alweer voor de zevende keer georganiseerd. Hij had dus na, Marcel had na afloop nog uh, voor alle spelers een patatje en wat te drinken. En de uiteindelijke opbrengst van het straatvoetbaltoernooi was voor de KNRM en dat was 914 euro niet verkeerd. Ja. Circa vijftig jongeren, waarvan waarschijnlijk Marok allemaal van Marokkaanse afkomst. raakten maandagavond met elkaar in gevecht ja. op het strand. Nou. De politie was binnen de kortste keer met veel agenten aanwezig. Waardoor uh, het kwaad in de kiem werd gesmoord. Goedzaal. Kijk, eindelijk weer eens mooie Nederlandse taal in dat krantje. De politie werd. Uh, uh, kijk, uh, politiekermeland. gebruikte als standaard voor dit uh, zaken. Huh? Nou, ze hebben gewoon van katoen gekregen. Van katoen gekregen, je. Van jetje. Geef ze maar van jetje. Het is normaal gek geworden. Kust gebruikt als standaard voor dit soort... Nee, ik snap niet wat ze hiermee willen zeggen. Maar goed, het is een kiem gesmoord. Vijftig jongen bij elkaar die op de vuist gaan. Ja, het is toch niet te geloven. Of waren twee groepen van 25 tegen elkaar? Dat is de vraag. Maar ja, je ziet ze inderdaad al wel rondlopen. En heb ik toch altijd van... Je krijgt al zelfs al... Weet je niet of het blagen zijn die een uh, relletje willen schoppen, dat je toch al denkt van, oh jee, daar loopt een groep. Ja. Dus misschien moet hier een samenschoningsverbod komen, dat, uh, dat er niet meer dan vier mensen samen mogen lopen. Ja, zoiets. Ja, precies. <laughs> Oké, okay, er, er wordt een jongere, uh, uh, door jongeren wordt een sportkamp georganiseerd, van maandag 25 juli tot en met 29 juli, zo over vier, vier weken zie ik. Sportkamp, nee, drie weken zelfs, want maandag is het al de vierde. En het zijn Sjoerd en Timo de Reus. De hele week gaan kinderen verschillende sporten beoefenen. waarbij het voornamelijk gaat om samenspel en plezier. En tijdens deze week wordt dus onder andere gevoetbald, handbal, tennis, honkbal, hockey en volleybal. En er worden ook nog allerlei spellen gespeeld. En, en ze krijgen zelfs nog een echte slipkurs bij slotenmakers. Nou ja, dus als jij dus tussen de 5 en 12 jaar bent, het lijkt. Want je kan je nog voor 3 juli. Dus echt wel dit weekend aanmelden want er zijn toch nog een paar plaatsen vrij. Oh. dus kijk voor meer informatie op www.sportkampenzandvoort.nl En als ouders zijn, dan kan je dus niet zeggen van oh, dan ga ik gelijk even een paar dagen naar België of zo, nee. want 's avonds slapen de kinderen gewoon thuis. Oh. Maar overdag is het toch wel even fijn. Oké. Okay. Het is leuk, want ik heb zelf al vroeger ben ik leiding geweest bij die kampen. Oh. Ja. Uh, de, in de tweede fase van de herinrichting van de Herenweg zijn een aantal grote wijzingen op het kruispunt van Zandvoortse Laan ingevoerd. Zo krijgen fietsers tegelijkertijd groen, waardoor fietsers zich op de Langhorstlaan geheel rechts opstellen, waardoor het rechtsafslaand autoverkeer niet meer over de fietsstrook hoeft te rijden. Als je er staat, weet je precies wat ik bedoel. Ah. Dus iedereen groen, rijden maar! En die auto's eroverheen, yes. Oké, okay, zo verder, zal voor zijn berichten. Never again De long blonde dan. Dat is een tijdje geleden Zeggen dat we die op de radio hebben geslinkt Nou, dat vind ik helemaal niet echt Doe ik gewoon uh, als jij het wil ik heb wel... Ja, precies ja, dat het, het spreekt wel tot je hè? De long blonde Ja, daar krijg ik altijd wel weer uh, een spannend idee van, bij van die, stoer, van die stoere meiden ja. met de gitaar en zo wow. Ja ik heb er een ander idee bij. Maar ja, goed, ik, maar, uh, ja. ik hoor het wel. Ik heb al een weer. heel ander idee bij. Maar goed, geef niet zo, dat is al het verschil tussen een man en een vrouw. Ja, ja, mannen zijn dan ook gelijk afgeleid. Hè? Want dan ja. gaat het gelijk fout als je in dat soort uh, fantasieën... Ja. Dan, uh, ja, dan zakt het uh, zak bloed naar beneden. Hé, hey, nozen. Goed, tot wel de radio. Het is 20 minuten. Hoe voel je niet? Ja, en, uh, ik heb ook weer een fantastisch bericht. Afgelopen woensdag was er een jongen die reed uh, met zijn moeder op de A58. Zijn moeder reed natuurlijk. Er wordt, mams, die wordt hij grijpt het stuur. Stuurt de auto uit de middenberm. Zo, trok bent, aan de handrem. En verminderde de snelheid zodanig van de auto dat hij die in de berm kon sturen naast de vluchtstrook aan de rechterkant van de weg. En volgens de politie had de vader van de jongen dit geleerd. Voor het geval er ooit iets mis zou gaan met zijn moeder. En zij zelf de auto niet meer aan de kant kon krijgen. Zo. De vrouw is de plek onderzocht maar kon toch zelfstandig naar huis rijden. Maar een ik denk... Uh, wat zeg je? I need a miracle. Maar, maar uh, ja. Uh, ja nee het is echt... Maar ja ik schans... heb het ook zo van waarom leert die vader? Dat, hè? Ja. Zou ze misschien uh, een beetje epileptisch zijn of zo? Het is wel, uh, ik heb dat wel met mijn uh, eerste vriendin heb dat geleerd om flink te kunnen slippen en door de bocht heen en met de handrem te kunnen draaien en zo. Maar dat was een, om een beetje stoer te doen, te om, om, Dat was om stoer te doen, maar dit, was echt, dit, dit is echt. Uh, je zou toch denken, er een theorie achter van die vrouw, uh, vrouw achter het stuur bloed aan de muur of zo. Nou, is het is leuk <lacht> dat je bij je moeder in zit, maar we moeten altijd scherp blijven. Ja, nou ja, ik denk <lacht> dat die mevrouw wel een paar flinke gedichten krijgt met Sinterklaas. Ja. He, dus het uh, wordt wel even, even spannend. <laughs> Voorlopig uh, mag zij even niet achter, achter de stuur plaatsnemen. ze is daarna weer teruggegaan. Ze is weer is even vanaf daar weer naar huis gereden. Nooit is dat weer ze is erbij gekomen. Leert er ook niks van dit. Misschien dat ze een hypootje of zo. Eh, even een hypootje. Even, oh. Oh. Ja. Uh, even kijken. Oh ja, um, de Mill Hill College in Glory. Uh, is, is dat in Nederland? Goed. Heeft een uh, VWO 3-student, leerling, een dag geschorst omdat ze namelijk van haar docenten. Ze had er namelijk een van haar docent opgegeven voor de verkiezing... Uh, bij Radio 538, de meest slaapwekkende leraar van school. Nou, dat moet toch kunnen? Ja, dat was een grap gewoon, omdat het namelijk, er namelijk is een, uh, een film uit, die heet Bad Teacher. En bij 538 hadden ze zoiets, dus, nou, dan moeten we iets leuks op bedenken, iets, een variant. En toen hadden ze dacht, zo, nou, wat is het de saaiste leraar uit je school? Geef hem op, en dan kan je dus uh, met z'n allen naar de, naar de biscoop, met de hele klas. Toen hadden ze dus een leraar opgegeven, en die leraar was zo ondaan. Oh, ja. dat is echt zo vervelend, dit. En die had het weer hoger gespeeld, en uiteindelijk deze leerling komt nooit meer goed met die leraar die krijgt ook. krijgt gewoon hebben. een lekkere snipperdag. Komt die leraar ook, oh man. Die, die wijs, ga jij maar nu? lekker die dag lekker naar de bioscoop. Ja, die leraar die krijgt het zwaar, jongen. Ha. Ja. Want die, uh, die komt gewoon straks op, op maandag komt maandag weer op school. Nou. Maar dus ja, het is ook wereldwijd bekend, denk, uh, die, dat hij de saa is Die leraar. heeft dus ook geen, geen humor. Ik zou daar nee, gewoon blijkbaar. dan... Uh, daar moet je dan gewoon heel alert op inspringen. Anders you have ben je... absolutely no sense of humor, do you? Nee, precies. Nee, precies. Inderdaad. Ja. Dus, nee, uh, ik bedoel, als je daar gewoon met een ontspannen manier mee omgaat en dat inderdaad de bal terugkaatst, ...of jij ja, van waarom ben je nou zo saai, ja, want jullie ook gewoon niet opletten. Joh. Ik zou, ik zou gewoon echt maandag uh, als de hele ik klas. Wat kun meenemen? Nee, heb ik dat of juist uh, maandag uh, komt de klas binnen en dan lig je met je hoofd ligt gewoon zeg maar op het bureau, lig je te slapen. Ja. En een, een hey, dan schiet je wakker. Oh, zei jullie er al? Ja. Ik was zo saai dat ik er zelf van in de slaap was gevallen. Ja, bijvoorbeeld. Dat soort teksten. Laat ze even of, schrijven. Of zo'n toetertje meenemen wat ze dus hadden, vorig jaar hadden met de uh, uh, Wereldcup, weet je, met voetbal. Oh ja, zo'n... Zo echt zo'n mm. hele harde, hè. Met zo'n... Ja. Nee, zo'n hele harde. Dat je echt op zo'n knopje drukt. Oh en dan, wow. ja, die. Oh. En dat je dan gewoon op een gegeven moment is het in de klas... Uh, Heel saai, in plotseling doe je die toeter. Dat iedereen, oh, weet je wel, dus zijn ze allemaal weer bij de les. Ja, Letterlijk bij de les. Weet je, relativeren is toch wel leuk. Maar dat is ja. voor sommige mensen erg moeilijk. En dan nou ja, gaan ze zo'n leerling weer schorsen ook gewoon. Ah, nou, één dag. Eén dag. Ik vind, het, ik vind het netjes. Is toch wel weer lekker. Dag ja. niet tussenuit om... Te lekker uitslapen. Bedenken, om een nieuw grapje te bedenken. En ja. om maandag keihard terug te komen. Ja. dat is niet kisten, zeg maar. Okay, the shake of the Yeah, Frank Turner That he came to me in my sleep In the middle of the night on a Friday night last week She whispered husher than don't be scared I got me a few words of wisdom that I came back to share And she said It doesn't matter where it comes Stay here for a while We can drink whiskey We can play cards And we can get wild She said we'll play poker And we'll play for keeps Goed om te weten. Oké okay, everybody, rise and shine. Ja, ik was, ik was bijna even ingedut. Uh, Becky sings the blues, wel. Frank ja, weet, Turner. Weet, weet, weet je wat, dan krijg jij... Dan word je morgen gewoon een dag geschorst. Ik bedoel, als je dat een beetje gaat indutten... Dan word je de saaiste leraar. Morgen word je geschorst. Ah, morgen moet ik juist goed aan het werk... Maar morgen weer al die rommelmarkten... Is het morgen allerlei romermarkt? Ja, het is ja. De zomermarkt Is dat een eurotje? Ah, wat schat. 50 cent! Maar geen cent meer! Maar geen cent meer! Nee, dus, precies. Uh... Wel, it is wonderful. Goed, voetbal kleeft op de radio. In eh uh, Maleisië is een staat, de staat Kelantan, ik wist er helemaal niet, maar Maleisië schijnt dus 13 deelstaten te hebben. Maar ze overweegt dus de mannen die met meer vrouwen trouwen te belonen als ze al hun huwelijken registreren en al hun gezinnen naar behoren onderhouden. Zo. Het is niet bedoeld om polygamie te bevorderen, nee. maar om goede mannen te voorbeeld te stellen aan anderen. Want het schijnt dus wel zo dat dus veel getrouwde mannen die trekken volgens de autoriteiten weer naar een andere staat of dus naar het buurland Thailand. En trouwens, stiekem met die tweede, derde of vierde vrouw. Ja, en dan wordt die andere vrouw die wordt weer dan niet goed onderhouden. Ja, het geeft allemaal problemen. Dus ja, ze willen dus wel polygame mannen aanmoedigen om ook met een weduwe of een gescheiden vrouw te trouwen. Want er schijnen meer dan 25.000 jonger dan 60. Dus nou ja. En de beloning die krijgt de vorm van een jaarlijkse prijs voor de beste polygame echtgenoot. Nou. Wat mij betreft, hoe Ja, precies. Hoezee. Ja, nee, doe ja, me denken aan was er op een feestje en er was een vrouw die had uh, samen met haar man in het buitenland gewoond. En die, het, die man had een collega. En die collega die, uh, nou, daar ging het eigenlijk hartstikke goed mee. Hij had het uh, financieel allemaal goed. En dan zei ze, nou, om wat meer status te krijgen... ...moet ik misschien nog een vrouw aantrekken. Dus had een gegeven moment had hij twee vrouwen die je moest onderhouden. Was dat in Nederland? of Nee, wat? ik weet niet waar het was. Het was wel in zo'n soort land, als jij zegt. Ja, ja, in zo'n uh, Aziatisch land. Een Aziatisch land. En dat ging in het begin eigenlijk best wel leuk. Maar je moet wel realiseren, als je twee vrouwen hebt... zeg maar je bevredigt de een dan moet je de ander ook. Hè? Want ze moeten alle twee tevreden zijn... Dus uiteindelijk, dat sloopte hem toch wel. En uiteindelijk had hij toch een apart kamertje, bijna een soort kiphok waar hij bij, ook zelf een terug. Een bijkomkamertje. Een bijkomkamertje, want het is toch een beetje te veel. Ja. Dus ik bedoel, het klinkt allemaal wel van nou, heel makkelijk, maar het is dan een hele klus. Eén vrouw, laat staan twee vrouwen. En als je hoort van vier, vijf vrouwen, dan hoop ik dat je er toch een paar lesjes bij hebt. En die kunnen die meehelpen. Als, als ze krijgen het, het ja, misschien maar maar, wel. In Amerika heb je ook wel van die groepen. Ja? En uh, dan zie je echt wel dat het gewoon en een heel groot team is. Hè? Van, uh, er zijn er twee die werken. Ja? En die man werkt ook al gewoon, ja, maar er zijn soms inderdaad wel twintig kinderen of zo, dat is echt ook ongelooflijk. En dan is er dan één die vindt het dan weer heerlijk om thuis te blijven met de kinderen te kleuren en zo. Dus het is echt gewoon niet... Ik denk echt van nou... Om bij te kunnen. Ja, ja dus. als je dus inderdaad zo'n groot huis hebt en je hebt dus drie, uh, uh, drie inkomens, en dan nog een paar anderen die zorgen dat al de, uh, de rest op rondetjes loopt, dan kan het gewoon best op zich heel prettig zijn. Maar ja, jaloezie hè, Oeh, het grote gele monster hè. Ja. Ze dat Pst. Niet voor niks. Het klinkt als uh, de de FIFA Family. Ja, precies, het klinkt als ja, de FIFA familie. Ja, ja. het, het hoop geld om komt kom kijken en uiteindelijk heb je ook een maar het mooie is, is wel. Dus vorig jaar daar wel een opiniepeiling gehouden en er kwam wel naar voren dat de meeste kinderen en eerste echtgenotes geen voorstanders zijn van polygamie, maar de voorstanders die voeren weer aan. Ja, het is een goed middel tegen overspel en het vergroot de huwelijkskansen van ondergetrouwde moeders en ex-prostituees. Oké. Okay. Nou ja, maar ja, ik denk dan ook weer van ja, de tegenstanders hebben we ervan, hou toch er even op. Ik wil gewoon één vader en één moeder hebben. En niet okay, uh, Doe je dan zo moeilijk ook gewoon. Okay. Ja. Nou ja, goed. Dit is, ja, als je het zo weer voor weer uh, brengt, dan je, van, nou, toch respect voor die mensen die het allemaal vooraan weten te krijgen. Ja, maar het is toch. Het, li het lijkt me wel erg uh, voor je eigen gevoel van eigenwaarde niet fijn. Van, uh, ja, ik vind je hartstikke leuk en ik hou heel veel van je. En nou, toch neem ik er nog geen mee. <truimert> Radio. Ja, dat klopt. Jullie luisteren aan de radio. Ja. Bahalla. Pakken we een liefst of love. Jihie. Tonight is two. I've got my own room of things to forget. I'm back with no shame. And no pain. but best I ever left. En biedt alvast excuses aan voor het volgende programma. Hey! Hey! Hey! Wat is dat that nou? Dat zijn right, allemaal!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 De nieuwe single Walhalla Je nu is nu af belachelijk bent, een Walhalla. Ik ben ooit geweest in Australië, dames en heren. Mm -hmm. Ik heb het verhaal van een tien keer verteld, maar dat heb je dan tegen de 50 gelopen. Dan weet je het niet meer, hè? Echt, dat, dat is zo gênant gewoon. Walhalla is een klein plekje, in, uh, een klein plaatsje in, in Australië waar ze goud aan diggen waren. Ah, en de gemiddelde leeftijd was, uh, was toch geen 40 En alles is daar ongelijk, dus alles is scheef dus je hebt daar bijna geen recht stukje dus ook de de, de lichamen de doden die, die liggen vaak, scheef. die liggen allemaal die staan allemaal rechtop ah. dus als je s'nachts erover over de kerkhof heen liep of het daar overheen Steed Deed je dat dan? Ja, dan ging me altijd even kijken. En dan hoorde je gekreund, omdat ze natuurlijk na hun leven ook nog eens een keer rechtop moesten staan. Ach, oh, kunnen we niet even zitten? We... <laughs> Man, maar ik heb de hele dag een keer in die mei gezeten en nu ben ik dood. Moet ik nog staan ook? Ja, dat valt allemaal niet mee. Maar het grappige zelde ook, dan krik het En dan moest alleen wel plusminus een half uur lopen omhoog om een beetje een rechtstuk te vinden. Dat was zelfs ook nog scheef. Om daar cricket te spelen. Dus als mensen daar cricket kwamen spelen... Verloren ze meestal. Uit die Walhalla? Uh, het ja. was ook geen uh, ge wintersportplaats, want dan is het wel heerlijk als dat gewoon allemaal zo dat enfinies, is. Dat is wel. Nee, het is Australië. Ja, Weinig wintersport. Heb, je helemaal, heb je helemaal geen wintersport nergens? Nee. Ook maar niet van, helemaal in het zuiden? Nee, ik, ik heb er uh, niks over uh, gehoord. Nou ja, uh, okay. ik, ik denk niet dat, uh, dat ze daar nee, aan wintersport doen. Ze hebben daar alleen maar aboriginals en uh, nou ja dat dingen allemaal. Maar goed, uh, we spreken straks in deel 2 van het radioprogramma. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...